Wie op Google vragen stelt over de politiek... krijgt in de AI-antwoorden vaker informatie te zien over de grote partijen... dan over kleinere partijen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... waar het nieuwsuur over bericht. De onderzoeker stelde Google vragen als... welke partij is tegen een referendum of welke partij is voor defensie. In de antwoorden worden GroenLinks, PvdA, D66 en VVD het meeste genoemd... terwijl andere partijen daar ook standpunten over hebben.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 De Thaise oudkoningin Sirikit is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was de weduwe van voormalig koning Boemibol, met wie ze het land 70 jaar leidde. Sirikit werd gezien als moeder van het land. Wegen het overlijden van de oudkoningin zal het Thaise koningshuis een jaar in de rouw zijn. Het weer het is wisselvallig met veel bewolking en buien. Aan de kust een stevige noordwestenwind en kans op zware windstoten. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen vooral in het noorden en midden van het land regen... en dan wordt het een gat of elf. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. Laat, en leuk. tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Zeker Bij ZFM. Tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks hebben we het er weer over. Natuurlijk. Wat gebeurde door de jaren heen. en Onder andere hebben we het hier over natuurlijk. Ja, leuk. Ze is jarig vandaag. En onder andere hebben we het ook over iemand die een bouwmaatschappij heeft opge opgericht. Ze heet Johanna ja, vandaag. Ja, grappig. met je linker. En natuurlijk zijn er weer een aantal mensen jarig. En onder andere is deze man jarig. Ik kan echt goed drummen gewoon. Daar straks meer over. Maar eerst hebben we een lekker mopping muziek van, jawel, Beach Baby... And he heats UR. Let's go. And we'll chew your gum Walk into the sentence verlost met Baby Beats en You Are in de Tweede Grote. Kijk in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, zeker. Wat gebeurde er door de jaren heen? We gaan terug naar 1898. Ja. En het bouwen begint vandaag. Zeker. Bouwen begint vandaag. En dan gaan we echt terug naar 18, dus, uh, 1898. Wat gebeurde er onder andere? Nou, er werd dus al een keer besloten dat er een een bouwmaatschappij kwam, oud-Amsterdam. En dat filotropische bouwmaatschappij... was dat Johanne van der Meulen. Die had dat bedacht. Die was in Engeland bezig. En die had daar gezien dat ze daar... Zeg maar, de epidemie te lijf ging met onder andere... dus zeg maar, betaalbare huizen... voor arbeiders te gaan realiseren. En eigenlijk, ja, daar eigenlijk niet te veel... huur voor te betalen. Dus ze begonnen eigenlijk... in de Tuinstraat. Daar kochten ze... nummertje 99 doen we. En daar hebben ze het eigenlijk ook nog... Zeg maar, niet ingemetseld waar je het nog steeds kan lezen... Wat de stad is. Druk is in de wereld veel. Heel anders geschreven dan tegenwoordig. Elk heeft zijn eigen deel. En dan staat er 1902. Dan nou is het tegen mijn eerste huis gerealiseerd. Eh, druk verlicht is ieders plicht. Dat geeft wat licht in de duisternis. Nou, dat is zeg maar wat er toen op het pand werd geschreven. Uiteindelijk heeft deze filantropische bouwmaatschappij Oud Amsterdam 100 woningen gerealiseerd. Waardoor zeg maar, heel veel arbeiders goed konden wonen. En eh, dat hebben ze volgehouden tot 1937. Toen uiteindelijk is het weer verkocht en weer doorgesluisd naar de gemeente. Nou, goed, ze hebben een goede start gemaakt. Het gevecht tegen epidemieën. En dat de arbeiders wel een goede woning hadden daar in uh, Oud-Amsterdam. Uh, Oud ja, nou, Er is niks nieuws onder de zon. Hè? Dat blijkt wel weer. Hè? Hoe is er niks nieuws? Nou, Want? omdat er steeds woningen nodig ja, zijn. Ja, en, dat uh, is zeker ja. zo. Ja. Ja. Ja. Oké, vandaag... Uh, uh, zeg ik nou, ik, nou zit, ik zit aan de verkeerde kant. Je, je, je, dat, je, dat had ik al gezien dat je aan de vierde kant zat. Ja, ja altijd. Uh, die kraker Hans Kop. daar hadden we ja. pas geleden ook al over. Klopt ja. Maar ja. die overlijdt in zijn cel in het politiebureau van Amsterdam. Ja. En uh, hij was basketterist bas in de punk van terreur, met onder andere uh, Dirk Meijer en Bart Meijer. Maar hij, er is ooit over hem gezongen, ook nog door uh, Sander Joop Visser. Hè? Van... Ja. Heb je wel gehoord? Ze hebben kok gestorven, ze hebben kok gestorven. onder leiding van, van Tijn. Dat ging over het feit dat het gewoon in de politiecellen destijds niet zo goed toeging. Dat was 1985. Nee. En dat ze hebben deze gast 15 uur lang aan zijn lot overgelaten. Toen hij de cel werd ingezet, zei hij al: Ik ben een drugsgebruiker, ik moet wat metadon hebben. En dat hadden ze nog even, drie postjes. Dus een Polaroid-foto van hem gemaakt. Hij dat was niet... te veel? Ja, ik denk het. Hij kon er amper op zijn benen staan gewoon. Echt, die gast was echt helemaal, helemaal weg. Hij is wel blij gestorven. Jij ja, maakt er toch altijd weer een mooi verhaal van. Maar goed, uiteindelijk... Toch? Ja, dat denk ik. Er was er niet bij. Hij lag er uiteindelijk. En hij vijf uur lang uh, is hij, zeg maar, uh, aan zijn lot overgelaten. En dat moest veranderen. Daardoor hebben ze zelf ook blokken anders neergezet... waardoor er meer toezicht kwam. Maar goed, het was wel een bizar verhaal over deze Hans Kok. Want uh, zeg maar, hij zat in verschillende punkbeentjes zeer opstandig. En vriendin van een een vriend van hem, zijn huis, haar huis werd ontruimd, huurachterstand... en toen gingen ze weer opnieuw kraken en toen kwam de politie hem ophalen. Dat is eigenlijk een start ja, geweest. Ja, hij was ook echt heel jong. En, en Het is vandaag precies ja. 40 jaar geleden, hè? Ja, ja dat bedoel ik. En, ja. uh, nee, goed. en deze man die zei het er nog over. Er is een foto van namelijk van, uh, van, de, uh, van Hans Kok met nog een vriend. Dit is dus uh, mijn vuist. Ik sta op dat moment Hans hier vastgeboeid. En uh, die foto is gemaakt op het moment dat we afgevoerd worden naar het hoofdbureau... Uh, ik zeg zo tegen hem we hebben gewonnen joh waarop hij dus uh, het V-teken maakte de V van uh, victory yes de V van victory ja. ja vrijheid nou niet voor het lang dat was toen die serie hè weet je nog met die, eh, met die v. ja maak er helemaal <laughs> weer een andere stap maar uh, uh, sorry ja yeah? ja in, in 1952 Mag ik verder gaan? Zeker. Ja, de geïllustreerde pers brengt het eerste Nederlandse exemplaar uit... van het weekpad Donald Duck. Ja. het komt in een bijlage van het damesblad Margriet. Dat heb ik nooit quack, gekregen. Quack, quack, Donald Duck wil ik steeds weer zien. Quack, quack, quack, Donald Duck samen met Katrien. Donald Duck in Voor eerst komt hij in 1943 in een filmpje voor. Quack, quack, quack, quack. Donald Duck... En uiteindelijk wordt hij ook hier in Nederland uitgebracht. Dus in 1952 ja, als bijblad. En in het begin was het zwart-wit, zwart-wit, zwart-wit. En, en uiteindelijk werd het ook een beetje kleur. En uiteindelijk heeft ka Carl Bank Barks heeft hem geschreven. Die gast is bijna 100 jaar oud geworden. Hè? De tekenaar Zo. van Donald Duck. 99 nee, dus is zie je. Met geld kan je je gezondheid kopen. Dat denk ik. En gewoon heel veel, hoe uh, ja, noem je dat, uh, creativiteit en fantasie gebruiken in je leven. Nou, uiteindelijk uh, wordt hij nog steeds uitgebracht. Uh, deze Donald Duck. Ja, toch iets anders over vertellen? Nee, ik kan het niet verteld. Uh, wat nog meer? Voor het eerst op de televisie... ja een voetbalwedstrijd in 1953... werd uitgezonden door de NTS. en uh, Dat was Nederland-België. Uh, en uiteindelijk moesten ze daar geld voor betalen. Want ja, ja hallo, daar komt er niemand mee naar het voetbal kijken... als het op de televisie wordt uitgezonden. Nou, ik moest ze 500, euro, 500 gulden betalen aan het KNVB. Dat werd later wel iets anders... Tien jaar later moesten ze 10.000 gulden betalen... en toen mochten ze pas voetbalwedstrijden uitzenden... als ze uitverkocht waren. Want ze waren als de dood dat er niemand meer kwam voetbal kijken. Oh, wat grappig. Dus uiteindelijk waren ze... Oké, okay, dat is de afspraak. Jullie mogen hem uh, uitzenden... en dan betalen jullie dit. En uh, nou, dan moet hij wel uit, uh, uitverkocht zijn. Dus uh, ah. nou, de prijzen zijn iets meer omhoog gegaan, had ik begrepen... Dus dat is waar. Maar weet je, zeg maar, de allereerste voetbalwedstrijd? Do you know when was the first ever football match played? It happened over 150 years ago, on 30th of November 1872. when Scotland faced England in Glasgow. and over 4000 fans watched history being made at Hamilton Crescent. The match ended in a goalless draw, but it was the start of a global obsession. From a humble beginning to the world's most loved sport, this was where it all began. Ja, voetbal, daar begonnen ze uiteindelijk 18, zoveel. Maar goed, Dit ja. ging even over de eerste voetbalwedstrijd op de televisie. Vertel, ja. wat nog meer? In 1995 wordt Cliff Richard op Buckingham Palace geridderd door Queen Elizabeth II voor al het liefdadigheidswerk dat hij al jaren doet. Ach, man is er ja. goed bezig. Ja, ja, zeker. Met, weet ik nog met de uh, uh, Living Dolls ja. Met de heeft hij ook Young al, Ones samen. Ja, de Young Ones, dat was ja. het. <laughs> de plaat gemaakt? Het was ook wel een grappige plaat, ja. Ja, zeker. Dat is ook al goed werk, al dat soort dingen. Om die gasten in bedwang te houden. Nou goed, het is over de zand, Nee, voor het over de, de geschiedenis. Wat gebeurt er door de jaren? op 25 oktober straks. Wie is er jarig? Of zou jarig zijn geweest? Want die oudjes pakken we ook nog even beet. Jazeker. Yes, is maar even de Amazons. Ja, zo'n paar ik zie het wel. blood rush to your head. Ja, muziek hierbij. Toepak leeft de Amazons en Blood Rush in. Ja, fijne muziek hier. Goed, tijd voor de verjaardagen. Zeker, we gaan weer uitdelen. Earl Palmer, uh, Palmer zou jarig zijn geweest. Hij zou nog 101 jaar oud zijn geworden. Dat, uh, dat heeft hij niet gedaan. Hij is 83 geworden, overleden in 2008. Hij is drummer en uh, sessiemuzikant... Ja, hij speelde echt op ongelooflijke hits van Fets, Domino, Little Richard Lloyd Price. Hij komt zeg maar bij de stal van Phil Spector. Dus hij heeft wat te maken gehad met die opvliegers van de Phil Spector. Een van de bekendste platen waar hij mee speelt is natuurlijk dit ook. Zeker, dit dus speelt hij mee, dit... Hij had een speciale stijl van drummen. En hij was ook nog tapdancer. Dus hij was van alle markten thuis. En op zichzelf bracht hij zelf ook nog muziekjes uit. Dat waren vaak instrumentale plaatjes. Johnny's House Party. Ja. Dit is een van de hitjes geworden van hem. En de, de, de, de top 100 van beste drummers stond hij op nummertje 25. Kijk. Goed, wie nog meerjarig? Pablo Picasso. Die, die is vandaag jarig. He. komt uit 1881. Hij is toch nog uh, bijna. Uh, nou ja, is toch, 91, nog. <laughs> toch nog 91 jaar oud geworden? Ja, hij heeft heel veel vrouwen lastig gevallen. Nou, uh... Ja, hij was uh, echt. Hij was 4, 45, 46. Toen had hij de jonge Maria Therese Walter had hij, uh, het hof gemaakt. Ja. Ze was 17 jaar. Maar uh, een andere vrouw weer, wilde dan weer niet scheiden en zo. En, uh, en, en dat, hij wilde ook niet haar de helft van zijn vermogen geven. En na de bevrijding in Parijs in 1944... toen ging hij weer met de jonge studenten. En toen was hij eigenlijk alweer, uh, was hij alweer weer 20 jaar ouder. In de 60 was hij. Dat is, was gewoon eigenlijk een beetje een uh, oude vies, heb ik. Nou, dat weet ik. Hij zocht elke keer weer een uh, nieuwe vrouw om geïnspireerd te worden. Muse. Ja, nieuwe muze. Ja, nieuwe muze En uh, die dook je gewoon op, op een heel aparte plek op. Gewoon, ja. en, nou goed, als je echt wat meer veel weet, je kan hem overlezen. Maar je kan het ook gewoon... Jeroen zijn zijn zoektocht naar Pablo Picasso ja, leuk, En dan kom je leuke verhalen tegen. Dat hij samen, uh, uh, uh, of Jeroen Krabé samen op de brommen van zijn uh, vader reed. Naar de plek waar Pablo Picasso een buitenhuis had. En dan voor de, uh, de huis staan roepen van kom naar buiten. En dan ja, nou, ja, dat ja. soort dingen. Maar ook uh, bijvoorbeeld de uh, verhaallijnen. Het is echt bizar wat deze gast allemaal vrouwen heeft verslonden. En ja. dat kan je allemaal terugvinden in zijn schilderij. En vaak... Een vrouw waar hij dan maar was, die ontdekte dan in een schilderij van... hé, hey, ik ben je muzie niet meer, maar wie is deze vrouw? Oh, oh had, je het, uh, had je het gemerkt? Ja. Ik heb een ander vrouwtje opgedaakt, want ik ga je doen. Nee, ik ga je weg. Als ja, Pablo, oh, ja. Pablo Picasso in 1881 in Malaga geboren wordt... krijgt hij meteen een penseel in zijn handjes. Zeker, en daar gaat hij schilderen. en zijn vader is nou ook een schilder geweest, hè? Ah. Ja, zeker, daar heeft hij het van geleerd. Dat is leuk. Ja, zeker. Nou, nou, wie... Vanwege zijn verjaardag is het dus vandaag ook internationale kunstenaarsdag... En uh, ja, ik denk. Ik, ik weet niet of hij daar uh, zelf de hand in heeft gehad. Van, nou, misschien moesten we hard te ere voor mij. Voort dan altijd. <laughs> Uh, internationale ja. kustenaarsdag. dacht ja, ja. Want zo'n ego had hij wel, volgens ja, mij. Ja, zeker een ego. <laughs> nou goed, en je hebt natuurlijk ook raaklijnen met allerlei dingen. Je, hebt, uh, je had ook nog maar met, uh, een pas geleden aan het filmen. Het ging over een fotograaf. Dat had ook, ook weer raaklijnen met hem, de fotograaf. Uh, ach, zonde. ik had het even moeten weten. Miller, volgens mij. Ja, Miller. Ja, ja dat dacht ik dan vaak. Maar. maar goed. Uh, nog iemand anders die jarig is, is uh, Nancy Cartwright. Nancy Cartwright wordt 68. En zij is onder andere de stem van Bart Simpson uit de Simpsons en dat heeft, dat heeft gewoon een heel apart stemgeluid Luister even. Who cares? I'll be president of hell by then. I'll tell you my project: a fisteroid hitting the planet nerd. Echt een heel apart stem. Het grappig is er op YouTube is er een filmpje te vinden dat deze Nancy Cartwright dus met iemand staat te praten en ze weet dat dat een fan is van de uh, Simpsons en uiteindelijk dus weg stelt ze alleen vragen en komt hij erachter eigenlijk dat, dat hij staat te praten met met de stem van Bart Simpson. Oh my gosh. What's happening man? High five dude. In één keer zet ze die stem aan en dan zie je hem echt zo kijken. Oh, wat huh? grappig. Wat Ik leuk. sta met Bart Simpson te praten. Maar goed, zij heeft natuurlijk prijzen gekregen voor nou, verschillende dingen. Allemaal Emmy Awards voor, voor uh, Bart Simpson. Maar ook voor uh, Daphne van de Snorkels. Kim Impossible is ook van Ze is er zelfs trouwens ook nog gezien geweest in deze serie. Mm -hmm. Ja. Ah. Oh, leuk. Daar had ze gewoon een rol, daar had ze alleen, alleen een stem. Maar, maar het is fijn om uh, beroemd te zijn als stem, want dan word je niet lastig gevallen op straat. Nee, zeker. Nee. Is dat is wel leuk. Oh, ik moet er niet denken, al die vrouwen achter me. Ach, laat ik me oh, verreken. Ja. Nou, vertel, niet meer. In is 1944 nou mee? is uh, John, John Anderson geboren. Dus niet die, niet die van Alba, maar nee? uh, een andere. Hij ja. is een Britse zanger. Hij is de voormalige hoofdzanger van de progressieve rockband Yes. Oh, ja. Hij is ook bekend van het muziekduo John Evangelist. John Evangelis. Van Jealous. Van ja. En oh. Solo so had hij in Nederland de uh, hit uh, Surrender en uh, Hold On to Love. Jazeker. zie hier wel een Jolanda-coach Dat, vandaag, dat is leuk, ja. Nou, als we het toch over uh, zangers hebben, Chris uh, Norman is jarig. Hij wordt 75. Ja. Hij is de liedzanger van de soft rock band Smokey. En Smokey had natuurlijk uh, grote hits met onder andere dit. I guess she's got her En we zingen met z'n allen natuurlijk nog iets anders erbij. Maar goed. Hoe de flip eh, is wel? Ja, ja, precies. Ze hebben meer hits gehad dan onze anderen. Ook dit. Needles Pin was ook een grote hit. Ja. Op zijn zevende kreeg hij die eerste gitaar. En uh, uiteindelijk ontmoette hij op zijn elfde al... Bandleden waar hij later de Smokey mee zou gaan formeren, deze Chris. Op de 11 dan? Op de 11 dan, ah, op, de, de... op de lagere schal. Op de rand van de zandbaas. Ze waren geïnspireerd door de Beatles en de Rolling Stones. Weer niet, zegt. Dat is weer wat. Later is hij nog solo gegaan. En het bekendste wat hij heeft gemaakt, natuurlijk, samen met Susie Quattro, is dit: Stumbling In. Dat hebben ze samen gemaakt. Alles ja, dat je zelf een beetje dat. Uh, dat schorre stemgeluid is natuurlijk sexy. om te Wel, houden. heel dat zoet, van. dat nummer. Ja, heel <laughs> zoet, zeg maar. Goed. Hij speelt nog steeds op trouwens, hè. dus hij is niet geklopt. Oké, okay, nee. vandaag is ook jarig Patrick Lodiers. Hij wordt uh, 54 dit jaar. Hij was de Nederlandse televisie- en radiopresentator... en voormalig voorzitter van BNN. En hij werd uh, toen de tijd met BNN had, hij, was hij de presentator van de grote donorshow. Oh ja. Weet je nog? Ja, ja, ja. ja. Wij geven vandaag geen nier weg. Nee, dat is heel <laughs> grappig. Ja. Ja, ja, ja, Goed Peter. gedaan. Het is wel, uh, ja, ik weet ook niet wat hij tegenwoordig doet eigenlijk. Je hoort niet uh, dat ja, hij uh, achter de schermen bezig is. Ja, vast wel. Hij doet zeker nog in televisie. Hij wordt vandaag uh, 61. Ja, hij is niet eens zo erg oud. Maar Nick Torp, hij is een bassist van de bekende de band... Careers uh, Kill the Cat. <middels> plaat die we heel veel hebben gedraaid... 1986, kregen ze nog meer grote hits met onder andere ook dit, Misfits. Ze hebben uiteindelijk iets van drie albums uitge afgeleverd en daarna werd het een beetje stil. En uiteindelijk, ze bestaan nog wel, maar het stelt niet zo heel, heel veel voor. Uiteindelijk uh, uh, is één plaat eigenlijk nog veel groter en veel bekender geworden. Dat was deze plaat. Hey, how you doing? I'm sorry you couldn't get through. Wat je denkt, dit klinkt heel erg bekend. Name and number two, ja. Later was Dela La Soul, die dacht, dit kan veel leuker. Hey, you dus dat heeft waarschijnlijk dan wel wat extra geld opgeleverd. Nick Thorpe wordt dus 61 bassist van Curious die Killed The Cats. Goed, de laatste? Was dat de laatste? Uh, nou ja, eentje, die moet er zeker wel bij. No? Katy Perry is vandaag jaren. Oh nee. Ja, Hij is van 1984, 19, ja. dus uh, zij wordt 41. Okay. En uh, zij is, ik kreeg internationaal bekend en natuurlijk met het nummer I Kissed the Girl. En had zij toen ook niet een keer Madonna ofzo? of zo? Of was dat een... Nee, nee, dat was, British Spears. Oh, het was Britney Spears. Britney okay. Spears was dat. Maar ja, ze was uh, dus Roar en Dark Horse, dat waren beide succesvol. Dus we kunnen ook een nummer van haar doen, maar ik denk dat jij liever Van Gellis Een grappig, Dark Horse kan ik me nog herinneren. En uh, werd dat niet verweten dat het op een andere plaat leek van iemand anders. Van, uh, oh, nou, nou, we dat, kunnen dat we dat draaien is, hoor, wat ja. je wil. Ja. Nou, we gaan we straks wel eens even kijken wat we gaan ik daarmee Even we gaan Eerst even muziek op de zender. En straks de zandvoortse berichten die eraan komen. Eerst maar even Baby Queen. Ik heb ze weer opnieuw gevonden. We can be anything. We can be anything.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 we can be anything, we can be anything. Awesome, you think. That's awesome, don't you think? We can be anything, we can be anything. Awesome, That's awesome, don't you think? So I was heading back home. Feeling a little less alone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 ja Je kan, iedereen, je kan iets zijn, je kan iedereen zijn. Maak je, maak je keuze gewoon. Concentreer erop. Baby Queen en We Could Be Anything. Het is zelf weer tijd voor de zandvoertjesbrief. We kijken naar Wendy Moore. Start een theatertour. En ze is ooit destijds begonnen al in de patronaat. En ze eindigt er nu ook. Stop ze. Nee, om, ze maakt nu de grotere stap, zeg maar. Goed in de halen. En, uh, ze heeft uh, een aantal stappen gemaakt in haar carrière. En ze heeft een uh, Tangled Wiring... ...heeft ze nu uh, het is al 1,3 miljoen keer gestreamd op Spotify. Dus dat gaat goed. En nu gaan ze optredens doen in België, Nederland, Duitsland. En uh, vrijdag 7 november speelt ze dus bij Nieuwe Oogst in een patronaat. En ze is als headliner op, uh, op het podium gesleept, zeg maar. Nou, ze heeft sterke songs. En, uh, nou goed, we uh, zijn aan te kijken. AFAS Stadion, Eindhoven, gaat ze ook nog spelen. Nou, leuk. Uh, Wendy Moore, ja. Begon, ja, zeker en, leuk. We willen meer. Morgen is er uh, in de uh, blauwe tram is er een kunstgeschiedenismiddag. Uh, en dan kan je dus om twee uur heen. En het gaat over uh, deze keer over William Turner en Edouard Manet. Niet iets Monet, maar Manet. En de afloop kan je dan na praten in Café School. En uh, ze, Arinana heet ze. Die neemt je mee in het leven van de kunstenaars. Zo lief en leed en wat een drijft. Om kunst te maken. Nou, doorstroming in de woningmarkt moet beter kunnen. En Nick ten Broeke van eigenwijsmakelaars zou uh, echt willen gewoon dat Zandvoort een voorbeeldfunctie zou krijgen. En dat uh, gemeente de dingen gaat vlot trekken. De wet moet uh, van, uh, van scheef uh, wonen moet worden ingevoerd. Het is uh, ooit bedacht, maar het werkt niet echt. Uh, hij, moet, uh, eigenlijk vindt, hij vindt eigenlijk dat huurders moeten worden verleid om een woningen te kopen. Als die zeg maar, een goed inkomen hebben, kunnen ze die woning kopen. En komen die weer vrij voor starters. En daar moet echt maar een ambtenaar voor worden aangesteld, zegt hij. En uh, dan, dan kunnen we ook weer kijken waarvoor uh, gebouwd moet worden. Hij heeft echt zoiets van, we moet opschieten. Dit gaat niet de goede kant op. Per jaar waren er... Uh, daar heeft er 15.000 huur, huur huurwoningen bijgekomen. En dat moet van, uh, ja, van 15.000 naar veel meer worden. Dus nou, een moeilijke materie, maar uiteindelijk uh, snap ik hem wel. <laughs> Zeker. Ja. ja we hebben in Zandvoort hebben we een organisatie die heet De Verbeelding. Ja. En die is al druk bezig met voorbereidingen op kerst 2025. En de NAI-afdeling is dringend op zoek naar stoffen met kerstbedrukking heb je nog een oud kersttafellaken... wat je toch niet meer gebruikt of zo. Ja. Lever het even in. Je kunt ze afgeven bij de verbeelding. En ze zitten op de bovenetage van de blauwe tram... aan het louis -David Carré. En die verbeelding ja, die, die begeleidt de met een grote afstand op de arbeidsmarkt. En als je interesse hebt om hier aan de slag te gaan... wil je informatie over de verbeelding... neem dan contact op met jobcoach Manon. En haar telefoonnummer staat in Zandvoortse Courant 06 24 88 68 40. De Nederlandse Spoorwegen heeft een internationale prijs gekregen... in de wacht gesleept bij de allereerste Railway Station Award... die uitgereikt is. Het is een wereldwijde uh, ja, iets organisatie die kijkt naar hoe de samenwerking van de spoorwegen gaat... in de maatschappij, de spoorwegenmaatschappij... hoe dat samenwerkt allemaal. En ze hebben een goede aanpak gehad bij de, ja, rondom het station Zandvoort... Uh, tijden van Formule 1. Je begrijpt het al. Het gebouw stamt uit uh, uh, 1908. En uh, ongeveer per dag komen daar 3200 personen door het station heen. Maar in het raceweekend het race waren dat er 60.000. Dus hoe hebben ze dat aangepakt? Ze hebben daar maandenlang aan gewerkt. Uh, uh, iets van 60 personen zijn daar echt maandenlang mee bezig geweest... om te kijken hoe ze dat konden uh, gaan structureren. En uiteindelijk, die dag zelf zijn er 400 medewerkers ingezet... om dit allemaal in goede banen te leiden. Ze hadden ingezet op 99% duurzame vervoer van bezoekers. En dat is gelukt. 99 Zo. duurzaam inzet. Dus daar zij zijn ze heel trots op. En ze hebben deze abortus binnengesleept. Nou, vorig jaar waren het, ik kan me nog herinneren dat vorig jaar ook nog delegaties kwamen kijken van hoe hebben ze dat aangepakt van andere Formule 1. Want wij waren een van de groenste uh, Formule, Formule 1 ja. organisaties. Dat is Ja, toch mooi ook horen. met die recyclebare bekers en dat ja, soort ja, dingen. Hartstig ja, goed. Van klein tot groot. Ja. Er is uh, voor mensen met kinderen van 2 tot met 5 jaar, is er een nieuwe concept gemaakt. Dat heet Voetjebal. Dus, en, maar het gaat niet speciaal om voetenballen, maar het gaat om uh, basale ontwikkelingstechnieken. Die worden tijdens sessies aangesproken voor kinderen. En uh, ze leren kleuren en lichaamsdelen benoemen, tellen en symbolen te herkennen. En het wordt eigenlijk iedere zaterdagochtend van kwart voor tien tot half elf in de blauwe tram gedaan. Neem eens een kijkje of uh, me, je kan mailen naar haarlem Of kijk eens op voetjebal.com. Voetjebal. Zeker. Ja, het zijn natuurlijk kleine voetjes hè, van de kinderen. Ja, ik vind ik. het wel heel leuk, want uh, die kinderen die... Uh... Uh, de, de motoriek moet helemaal ontwikkeld worden. En soms is het ook als dat ze kinderen schommelen... en onder het schommelen een bal moeten vangen. Oh ja. En dat is dan ook heel goed voor de coördinatie van de handen... en de ooghandcoördinatie. Het klinkt alsof we straks helemaal moeten gaan leren lopen... maar dat we eigenlijk helemaal die benen niet meer gebruiken. natuurlijk. Nee, maar die jonge kindjes <lacht> moet het helemaal ontwikkeld worden. Ja, zeker. Ik heb hier een uh, plaat klaarstaan. Ja, ik zeg zeggen, het is tijd voor die landenkeuze. Zal ik hem aanzetten? Ja. Voor Katy Perry, die Katie. werd vandaag. Hoe oud werd ze nou? Ik heb geen idee. Volgens mij was ze 41 okay. of zo. Oké. Okay, yeah. Maar uh, dit is het nummer Dark Horse. Yeah. Ja? Featuring Juicy C. Juicy C? Oh ja. Laten ik nog even kijken welke rechtszaak hij aan de broek had? Waar deze plaat op leek. Dat het ding is gejapt. Ja, yeah, know what it is: Katy Perry. Juicy J. Uh -huh. Let's rage!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 These wheels but if you break a heart Het was de jalandige keuze deze week van <laughs> uh, uh, da, uh, Dark Horse, Katy ja, Perry. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is dan dat ze jaren is dat ze hem opzochten... maar ja. hij is gewoon 4 miljard keer weergegeven. Ja. Dat is echt niet normaal. Ja, dat is echt een heel bekend plaatje. Gewoon. Ja. Grappig is, dit plaatje dat is, heeft een rechterzak aan de broek gekregen... omdat het namelijk zou lijken op uh, Joyful Noise... En uh, nou ja, Uiteindelijk heeft deze gast die Joy of Noise heeft gemaakt ook die werkzaak gewonnen. Hij is er zelf... gewonnen ook nog? Ja, goed, ja ik vind zelf oh, dat het meer ieder, lijkt. ik van iedere uh, download een cent. Dat, dat weet ik allemaal niet. Maar goed, dat ik zou weet, wel mooi zijn. Ik vind zelf eigenlijk dat het meer op dit lijkt. Art of Noise. En, en is dat van? Dat is van Art of, uh, ja, Art of Noise. Van, uh, zo heet die Moments goed. Moments in Love, zo heet de band, ja. Oké. Okay. Ja, daar lijkt het op. Maar goed, dat is waarschijnlijk dan weer de oud. En Joel van Noyce heeft dan ook weer iets weg van Art of Noise. Dus nou ja, goed, we proberen allemaal de vijf... de te vissen, vissen waar we geld kunnen verdienen. Dat is zeker ja, waar. Ja, natuurlijk. Goed, nou, we kijken naar de wereld. Wat houdt ons bezig? We vertellen het je. Ja, het schijnt dus zo te zijn dat de Europ Europese Unie... die wil desinfecterende handgels gaat verbieden. Want er zit uh, ethanol in. Ja. En dat is een werkzaam stof in vrijwel alle handgels. En die, uh, uh, die schijnt dus als je het in grote hoeveelheden gebruikt... wat giftig is... Maar ja, ergens is het ook weer zo dat uh, er is heel hevig de gezondheidszorg. Want die, uh, die zorggerelateerde infecties in ziekenhuizen... die doden wereldwijd jaarlijks meer mensen dan malaria, tuberculose en eet samen. Oh, Wist je dat? Nee. Dus uh, ik heb ook wel gehoord... ik had een vriendin die was operatieverpletster. Ja. En die wilde dus mij... Uh, uh, die zei ook van... Die, als je even kan, moet je niet in het ziekenhuis gaan bevallen. Want het is gewoon veiliger voor jou als je daar... want je hebt die... Uh, levensbedreigende bacteriën... Die, of van die bacteriën die vlees eten en dat soort dingen. En dat huh? moet je allemaal niet willen. Godverdomme. Dus uh, ja. ja. <laughs> maar ja, ik moest er toch heen. Maar ja, ja, het is niet anders. Het is niet anders. Vandaag ook natuurlijk een het te lezen. immigranten hard nodig. Ja... Er zijn ook met de aankomende Tweede Kamerverkiezingen... Er zijn heel veel partijen bezig om te zeggen... Nou ja, we moeten minder buitenlanders binnenhalen. En er zijn toch wel een aantal bedrijven die zeggen... Maar, wacht, ho, ho, ho, ik gebruik heel veel buitenlandse meneren. En, en mensen gewoon zeg maar... meneer En vrouwen ook. Om zeg maar dingen te mogelijk te maken. Uh, dit gaat over een installatiebedrijf... Hendrik Geisbertsen. Die, uh, die heeft een installatiebedrijf... en die heeft uh, 15 mensen van zijn 45 uh, werknemers... gewoon uit het buitenland moeten halen... om zijn werk te kunnen doen... Dus hij zegt van ja, roep dat niet te hard. Je hebt ze echt nodig. Dus daar uh, moet anders naar gekeken worden. En ja. er zit een heel verhaal bij van uh, wat, die, uh, wat die mensen allemaal voor hem doen. En uh, taal is in het begin nog wel een probleem. Maar uiteindelijk leren ze toch wel de Nederlandse taal. Of hij zegt, iemand tussen die Engels praat en dan kan je even goed overleggen. Ja, dus dat is Engels ondergoed. is uh, voor het Nederlands echt een tweede taal. Dat, dat is niet anders. Ja, zeker. Dus, nou, even tijd wat we nog meer uh, hebben. We. Tijd voor een muziekje. Oh ja, even kijken. Uh, de nieuwe plaat van de uh, Good Neighbors. Het doet denken aan de home van Edward Sharps en de Magneton Severance. Dit is Walk the Walk. in je plaats, dat altijd uh, nee, Good Neighbors. En het heet uh, Walk Wok, Wok. Ja, neem even binnenkort hè, gewoon even een, uh, een wandelingtje. Dat is belangrijk. Goed, we loopt nee, tegen hoor. het radio het radioprogramma. studio loopt langs voor straks uh, naar 10 uur. Goedemorgen, Zandvoort. Je hoort het gisteren op het nieuws. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die toch wel uh, die last hebben van geweld in de, in de trein. Dus binnenkort mag de NS-medewerkers en treinboa's... mogen uh, zichzelf uitrusten met een wapenstok... Oh, een wapenstok. Een oh, wapenstok? Ik dacht een wapen. Ja, oh, je wapenstok toch? Gew Gewoon met, uh, met van die dummiekogels. En dan, <laughs> en dan uh, dat je, een paar mensen dan spelen dat ze neervallen. Of ben zo. Ik ben echt benieuwd of jij gaat stemmen. Want ik, je hebt toch wel redelijke uh, rechtse ideeën gewoon. Want het moet meteen nog veel harder opgetreden worden, eigenlijk. Nee, uh, met de nepkogels. We hadden het net toch over. Uh, <laughs> Kogels. oké. Okay. Nee, ja. hey, dat lijkt me ook niet zo gevaarlijk. Nepkogels, je hebt gelijk. Nee. Nou goed, het is wel uh, bijzonder om dat uh, te lezen... dat uh, één op de drie boa's regelmatig elke dag dus te maken heeft met, met geweld. Hè? Dat, ja. echt, uh, dat mensen die in de trein stappen, die denken gewoon dat het hun terrein is. Terwijl je eigenlijk gewoon te gast bent. Ja. Je bent gewoon te gast in een trein. En je denkt van, maar nee, ze voelen zich niet. Het is hun, hun dingen en ze kunnen allerlei dingen maken. En ik moet zeggen, afgelopen dinsdag hadden wij zelf ook te maken met toch een... iets van een geweldsdelict... Want wij zaten op de pont in, uh, in Amsterdam. En wij gingen nou ja, van, uh, zo van het, achter het centraal station naar noord. En daar was dus uiteindelijk een, een jongen en die was aan het roken. En ja. je mag eigenlijk, op de pont mag je niet roken. Zoiets van, dat is niet de bedoeling. Dus Frits, uh, mij sprak hem aan. En die jongen zegt van, nou, ik ga hem echt niet uitdoen. Ik heb net een jointje gedraaid, Het is de Amsterdam Doe niet zo moeilijk. Ik blijf gewoon roken. <lacht> dus dan nou, zegt die vriend, nou oké, okay, laat maar dan. Dus. Maar goed, er kwam weer een gast bij, die ging weer roken. Dus nou, die deed hem wel uit. En zegt, nou, ik ga het toch weer proberen. En wat het punt was, dan geeft het spreekteam aan, en die gast zegt niks. En die zegt ik voel me een beetje bedreigd door je. En wat hij toen deed, mijn vriend, toen pakte hij een beet. En toen liep het uit de hand. Want ja, hij pakte een bijst. Kom het komt in zijn aura. Het komt in zijn aura. Je raakt iemand aan. Dat moet je niet doen. Je moet iemand aan blijven spreken. En toen bleek het dus bijna uit te lopen of een uh, vechtpartij. Ik sprong plaats moment tussen met toch een andere vrouw. Maar als je daar op afstand uh, naar kijkt, dan zie je eigenlijk dat die vriend de agressor is. Want die pakt die andere gast beet. Maar er zit dus frustratie onder. Dus het is best lastig wanneer stap je in om... Uh, die wapenstok te trekken, bijvoorbeeld. Ja, het is ook heel moeilijk, ook, vind ik hoor. Want, maar ik heb dus uh, van de week podcast zitten luisteren. Ja. Je hebt een npo luisteren En dan heb je daar ook een podcast dat heet De Boze Mensen. Van grote bek, kort lontje. Waarom is Nederland zo boos? Ja. En daar uh, wordt daar helemaal dieper op ingegaan. Maar het blijkt dat iedereen uh, die, die boos is een kort lontje heeft. die wil het niet uh, in een podcast vertellen waarom dat zo is, weet je? Nee, <laughs> maar nee. uh, de mensen kunnen dan in een van 0 tot 100 gaan. En, en, en hoe, hoe ga je daarmee om? Ja. Dus ik vind het wel moeilijk hoor. Ja, vaak heb je jezelf al frustratie en heb je het opgebouwd. En ja. Nou, ja, En, ja, en degene die toevallig langskomt, die is, die is de Sjaak. Ja, ja. Ja, nou ja. Je moet even eerder dat emmertje leeg gooien. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, zeker. Ja, hoe pakken we dat aan? Nou, Ga maar even sporten nou, de dan. De helpt. heeft hier gewoon een wapenstok. Dus mocht je echt uh, denken van nou. Ik heb even zin. Nodig ze uit. <lacht> <lacht> Tof? Verkeerde Het ja. uh, ding. Goed, maakt je uit. Inhaler. Oud plaatje our house in the middle of the streets, weet je wel? Moment. Ik vind toch een aparte combinatie, zeg, een beetje gospel en een beetje gitaarmuziek. Ja, uh, inhaler. Dat is natuurlijk de zoon van, ja, daar nam maar zo voor op. hoef allemaal niet te weten, zeg. Goed, loop tegen het einde van het radioprogramma. En ik had nog een verjaardag gestaan. Ach ja, die gast. Hij wordt vandaag 64 de drummer van de Red Hot Chili Peppers. Zeker, ze maken een suffe muziek, maar ook wel een beetje opstandige muziek. Hoe heet hij? Chet. Smith. Hij is okay. 64 geworden. Hij speelt in uh, ja, Red Hot Chili Peppers. Deze plaat kan ik echt niet aanhoren meer. Ach, vreselijke plaat. Gewoon. Die heb je zo vaak gehoord. Ze hebben zoveel leuke nieuwe muziek gemaakt. En wat grappig is, Chad uh, Smit. Hij is uh, uh, dus uh, van Red Hot Chili Peppers. Maar speelt dus ook onder andere in de, de funkband. Chad Smit Bombastic Meat Beats. En dat is ook wel grappig. Hij zit ook in een supergroep samen met Sammy Haker. En Sammy Haker is van Van Helen Die hebben elkaar ooit ontmoet. En dat klikt wel. En die hebben uiteindelijk hebben ze Chicken Food hebben ze opgezet. En dat is dit. Dat is echt uh, rock'n'roll. Het dus is wel grappig om even te kijken wat deze Chad Smith doet. Het leukste wat van Chad Smith zeg maar, te vinden op internet... is dat hij, hij lijkt op Will Ferrell. En Will Ferrell is een acteur. En is een acteur die zegt die maar uit de... ja, de com comediant-scene komt. En uiteindelijk komen ze dan op bezoek... bij zo'n late-night-show. Ze hebben alles weer dezelfde kleren aan... En uh, ze, zeg maar, ze zijn broers van elkaar, zeggen ze. En ze hebben, alle twee hebben ze een drum solo ingestudeerd. En dan moet je uiteindelijk zeg maar, gaan raden wie Chad Smith is en wie Will Ferrell is. Een soort wie van de drie. Wie van de drie eigenlijk. <laughs> Time to find out once and for all who's the better drummer. Will Ferrell. Or the drummer van de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. You guys ready to do this? doen? En dan gaan ze om de beurt gaan ze dus drummen. En als je goed kijkt zie je dat dus Will Ferrell, die geen drummer is, eigenlijk aan het playbacken is. Want die drumt, ze hebben een drum opgenomen en hij drumt met die drum solo mee. Oh. En dat is heel grappig om te zien. Leuke televisie. En Chad Smit is een, is een uh, noem je dat, een gast die uh, eigenlijk heel rustig is. En Will Ferrell is de gast die dus ook heel veel aandacht trekt. Maar bij elkaar, met dezelfde kleding aan, denk je echt. Dat is een tweeling. Je kan Leuk. gewoon niet anders. Leuk. Leuke. Maar goed, hij was vandaag 64 dus. Oké. Okay. Ja. Ja, voor het eerst zijn muggen waargenomen in IJsland. Oké. Okay. Ja, het eiland was eigenlijk oh, ja. een van de ja. weinige plekken ter wereld waar het niet voorkwam. Nee. Maar recent zijn er drie exemplaren waargenomen. En helaas, er waren twee vrouwen nee. en een mannetje. Ah, nee. Dus ja, dan, dan gaat het hard, hè. Yeah. Zo'n vrouwtje dan... Uh, hier, maar ja, het schijnt wel dat, uh, dat ze, uh, als het even koud wordt, dan uh, overleeft ze het weer niet. Nee. Maar er zijn steeds meer muggensoorten op nieuwe plekken. In Nederland is die Aziatische tijgermug er al en de gele koortsmug. En voorheen kwamen deze muggen alleen maar voor in Thailand, Vietnam of Egypte. Dus straks krijgen we hier ook knokkelkoorts en zo. Cool. Ja, niet zo best natuurlijk. Ik heb nooit over nagedacht dat bij sommige landen Er helemaal geen muggen Nee, nee. Nee, dat is waar. Ik kan me nog alleen dat ik in Australië was. En daar had je heel veel vliegen en muggen dat je er helemaal gek van werd. En die leken ook wel iets vasthoudende zijn. Die kon je niet zomaar wegsturen. Die blijft echt heel dicht bij je gezicht. Oh, wat die daard. doen echt veel meer moeite om zeg maar, bij jou lastig te vallen. Dus dat is, ja, dat zijn die kleine dingetjes waar je in het leven helemaal niet over. Nou, ik denk ik. Goed, even van nee. de laatste plaatjes. Dan hebben we hier. Je doet echt denken aan de Starship, pale Waves Perfume. En Smitten's heet het laatste al, album. Het heet Perfume. Ja, dat is je een hele leuke perfume op zich. Zeg maar. nee, kijk, dat moet je weer niet hebben. Is het is ook best lekker als het lekker ruikt Maar als de het doof om aantrekt, moet je helemaal niet hebben. Is ook. Tegen, het laatste, tegen het einde van het laatste... Oh, de tekst ligt het elkaar. Ik ben een karkus bijna in je mijn huis. Je staat huisplek. gewoon heel dat is, in de waken. Waar waar helemaal in de waken. Nou, wat de afgelopen week was het ons natuurlijk allemaal aangegrepen. En ik heb er wel wat moeite mee. Freken ze zo op de televisie. En uh, ik hoorde gisteren Jan Derksen er ook al over. En wat hij zei had ik wel een beetje hetzelfde gevoel. Ik vond het wel heel veel emo-TV. En uh, Eva Jinnik, ja, ze is ook een sympathieke vrouw. Maar ja, dan ook huilen op de televisie. En allemaal van die muziek. Ze maken of van die kutmuziek gewoon. Vrekken ze <lacht> zijn. En dan gaat het ook nog slecht met je. En dan ga je dood. En dan denk je, oh, hoe wat moet ik hiermee? Ik kan hier helemaal niet tegen. Ik allemaal... Hoeveel drama kan je even Oeh, dragen? Kan ik niet. Ja, het is gewoon, Ik heb een hele lage ja. pijngrens, Dus het komt echt snoeihard binnen. Dus ik, ik zit dan echt de echte televisie snel op iets anders. Dat, dat kan niet tegen. Maar ik, ik denk wel, Jezus, wil je, zo, wil je er zo mee nou, te koop lopen, is niet juist het juiste woord. Ik weet niet wat ik daarmee wil zeggen. Maar ik vind het uh, wel eerlijk. Het idee fans. dat ze het verplicht zijn aan de fans. Ja, dat had ik begrepen. Ik ja, ze dat, dat ze er veel steun van kregen. En ja. ze willen ook nog iemand anders steunen die ook zo ziek zou zijn. Ik kan. Uh, ja, ja. ja, nou, ja. Maar ja, ja de sommige mensen die zijn helemaal. Uh, die, die, die voelen zich beter als ze al die Emo-TV zien. Ja, van eh, ja. de kinderen van Ruinerwold en, en al, al, al die namen Ja, maar daar komen hele sterke mensen uit. Ja, wij nou, ja. worden ook sterker hiervan, ja, denk ik. Ik heb niet lang genoeg gekeken. Ik had, toch, ik had mezelf toch niet Je moeten moet pijnigen. beter naar de muziekteksten luisteren. Ja, ja. <laughs> <laughs> Ik werk met mensen met een bestandelijke beperking. En uh, één gast die weet donders goed op welke, op welke knop hij moet drukken. Als, hij, als ik iets voor hem moet doen, dan zegt hij: Pas op, hè ik ga, Ik ga Freek en Suzanne voor je zingen. Oh, uh, ja, ik ga echt? wel iets voor je doen. <laughs> Doe dat doet oh, hij dat. Wat leuk. <laughs> ja, grappig. Goed, wat wil jij nog als laatste ja, dat, melden? Ja, dat uh, ja. in Paramaribo. Dat schijnt dus. Uh, gewoon niemand in de verkeersstoren te zitten. En daardoor moest een KLM-vliegtuig... die moest gewoon uitwijken naar frans want ja, ze mochten niet landen. Want uh, er was niemand die wat zou doen. Okay. Dus uh, om het tekort aan te pakken... zijn 13 personen nu in de opleiding gezet. En uh, de, de hele sector kent meer uitdagingen. Dan <lacht> mogen vliegtuigen niet meer vliegen... op bestemmingen in de Europese Unie. En uh, ja, ze denken allemaal mee in een oplossing. Maar wat een narigheid. Dan ga je daarheen... Ja. En dan heb je je hotel geboekt en alles en dan wijk je uit naar Franschiaan. En dan moet je de rest misschien met de auto. Ja. Of met een boot over rivieren met krokodillen. Ja, uh, veel stikstofuitstoot of zoiets Zo ja. zou dat kunnen zijn. Nou goed, ik wil zeggen, dit was uh, weer het uh, aflevering van Toepel Kleef op ja. de radio. En uh, ik wil zeggen, maar een mooie weekend van. Volgende en, uh, week zijn we er weer. Uh, uh, jazeker, dan zitten we gewoon weer tegen... Uh, aan, tegen... aan te oude horen. Het is echt tijd om te stoppen, ik hoor het alweer. Nou, goed, nou, Hier. mooi weekend. Ja, hetzelfde.